Flex, piece, flex, piece, flex piece. Ik ben een rapper op een ik ben een mijn soort Ik ben een rapper op een zie, ik ben een in mijn soort Ik ben een rapper op een zie, ik ben een in mijn soort Ik trok me weer iets op de maat en precies als het hoort Excuse. Meneer de generaal pardon, deze soldaat meldt zich vandaag voor de op peloton Het spijt me zeer dat u me zacht, ik ben al jaren te laat Maar ben een heer in het verkeer, dus was enigszins vertraagd. Maar je weet wat ze zeggen, beter later nooit Zo waar ik hier sta tot mijn dood, is mijn taak niet voltooid Klinkt idioot, maar waar zijn mijn manieren gebleven? De shy is de naam, ik zal wel uitleg moeten geven D staat voor DJ, DJ A staat voor artist. Shy is verlegen, maar het is vanzelfsprekend Als sinds die dag, yo, dat ik je werd geboren Krok ik nooit meer terug Ik ging alleen maar naar voren En zo klimmen we door Steeds hoger naar de top Steeds een stukje verder, een beetje hoger op We blijven gefocust, het einde is in zicht Nee, we kijken niet meer terug Naar wat achter ons ligt En wat ons achter, is... achter ons ligt, behoort nu tot het verleden We streven naar beter, we leven in het heden. So hard die grew, so hard die waded to shine on alweer een kilometer Het was de lange weg van mij over de lage landen Maar ik glijd niet langer meer, ik heb nu grip op mijn banden Ik was ooit nog maar een minima. nu ben ik een G En check me nu in. nu speet ik als een 4x4 MC in de Charlotte rust rustig verder, van A naar B Maar jij komt toch niet veel verder dan de b. Je motor wil niet starten, dus je hebt een probleem Je bent verdwaald, je hebt geen avihardsysteem Het verschil tussen mij en al die tegenliggers als ik het gaat er nimmer zonder knikkers. En ik zei het nog zo, maar niemand wilde mij geloven. Staan jullie nu stil, dan klim ik langzaam naar boven. En zo klimmen we door, steeds hoger naar de top. Steeds een stukje verder, een beetje hogerop. We blijven gefocust, het einde is in zicht. Nee, we kijken niet meer terug naar nou, wat achter ons ligt. En wat achter ons ligt, behoort nu tot het verleden. We streven naar beter, we leven in het heden. Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter Flex beats naar de vrouw, alweer een kilometer De Shai is de naam, D start voor DJ, A start voor Aris De Shai is de De Shai is verlegen maar het is van D start voor dj A start voor artists The shy is de nader Shy is verlegen maar het is voor zelden en zo klimmen we door, steeds hoger naar de top Steeds een stukje verder, een beetje hoger op We blijven gefocust, het einde is gezicht Nee, we kijken niet meer terug naar wat achter ons lag. Ja, en ons wat achter licht, ons ligt behoort nu tot het verleden We streven naar beter, we leven in het heden nee. Zo gaat die goed, zo gaat die beter Next.